De dames voor u hebben het al verzwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet. Als toen ik het origineel nog had Het gouden goud maakt klein. Dit hart ik heb bepast Het een tweede hals Je blijft geen gouden goud Ook al kopen. had je wel de kans Want dit is mijn een hart Een houten hart De dames voor u hebben mij al vast gezwaard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 6.9 ZFM ZFM Na na na kom!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 Nachtjester Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtjester Haal ik de morgen Nachtjester Doe iets aan de Ik lig hier te beven en...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 Nacht ster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht ster, al de morgen. Nacht ster,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 Nacht het Nacht Naar Nacht zuster. bang bang zuster. bang de pijn,